Want ook de Nederlandse ploeg wil geen corner hebben. En de tijd gaat door en Nederland krijgt de bal aan de zijlijn. Met Naomi van As, Naomi van As. Twee, drie Nieuw-Zeelandse verdedigers voor zich. En nu is de hele ploeg van Nieuw-Zeeland wel terug hoor. Wel allemaal rondom die cirkel. Die denken nou dat mag niet gebeuren. Nu komt Nieuw-Zeeland eruit via Katie Flynn. Wat een bikkel is dat zeg. Hoofd rond, badmuts op, gehecht. Maar ze heeft gewoon de bal. Ze probeert Nederland onder druk te zetten. Met Maatje Pauwme nu aan de bal. Met een vrije slag. Op de voet van de Nieuw-Zeelandse verdedigster die ervoor loopt. Daardoor is het spel, de aanval weer onderbroken. De tijd eruit gehaald. Het tempo eruit gehaald. En tikken de seconden weg. Nieuw-Zeeland op 2-2 tegen Nederland. Na twee keer, bijna twee keer 35 minuten spelen. Twee keer 34 minuten op dit moment. En Nederland op 2-2. Wie had dat gedacht? Tegen Nieuw-Zeeland. Tegen Nieuw-Zeeland een tegenstander in de halve finale. Waarvan je van tevoren zou zeggen, maar, die wil ik eigenlijk best hebben hoor. Nou dat is mooi tegengevallen tot nu toe zeggen. Die wedstrijd 2-2 is het. En Nieuw-Zeeland stond twee keer zelfs voor. Eén keer met 1-0 en één keer met 2-1 natuurlijk. Wordt de bal nu onderschept door uh, Ellen Hoog. Ellen Hoog, ja je mag best uh, weg mee uh, uh, mopperen uh, <laughs> Willemijn Bossen. Ja. Ja, gaan, gaan! We gaan, gaan en dat is dan tegen Ellen Hoog. Ellen Hoog opzij met de kans nu voor... Van... Kitty van Malen wordt de bal ingezet. Geen uh, enkele speelster van Nederland daarbij. Om die teruggesprongen bal op te vangen. En de seconde tikken weg. Na twee keer 35 minuten is het gelijk. Dan gaan we verlengen. Met een golden goal. Twee keer 7,5 minuut verlengen. Komt de bal voor naar cirkel in de richting van Kim uh, Lammers. Maar die was te scherp. Die bal was te ver over de achterlijn. En Nieuw-Zeeland gaat nu uitverdedigen. Ik denk dat in deze fase van de wedstrijd Nieuw-Zeeland geen risico meer zal nemen. Ze zullen niet meer uh, nu alles op de aanval gaan gooien. Die gaan op jacht naar de. Die verlenging in ieder geval. Dat ze tegen deze favorieten, tegen dit Nederlandse team... de top van de wereld, nummer 1 op de world ranking... staat het Nederlandse vrouwenteam staat 2-2 tegen Nieuw-Zeeland... in de halve finale van een Olympisch toernooi. Dan is zilver de inzet. Dan heb je in ieder geval zilver. Als je deze wedstrijd wint, dan mag je over anderhalve dag... over. Weer voor goud. Voor goud gaan, we, maar zover is het natuurlijk nog niet. De hoge bal in de richting van uh, Ellen Hoog, maar die levert niks op. Het blijft 2-2 hoor. Het is uh, afgelopen 2 keer 35 minuten. We gaan verlengen. En ik zei het al: 2 keer 7,5 minuut met een golden goal. Nederland Nieuw-Zeeland na 70 minuten hockey in de halve finale 2-2. We zijn zo weer bij u terug. We gaan eens even naar het nieuws van 6 uur toe. Welkom to London.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 De Radio 1 Sportshow. Lucera Carrasso en Tom van het In het komende uur gaan wij natuurlijk vooral de Nederlandse hockeydames volgen. Want zij spelen momenteel de verlenging. Althans, die gaat zo starten na een 2-2 gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland. De wedstrijd is de halve finale van de Olympische Spelen. We zijn erbij met andere financiële en andere zaken. Maar vooral het hockey. De komende 20 minuten. Maar eerst is hier het nieuws met Juri Stubenitski.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 Met die overeenkomst is meer dan 1 miljard euro gemoeid. Zo werd vanmorgen bekend. Betaalzender Sport1 maakt zich nog geen zorgen over de overname. Sport1 wijst erop dat de rechten van de meeste competities en sporten... de komende drie tot 5 jaar nog vast liggen. RTL en SBS reageren positief op het nieuws... dat mediamagnaat Murdoch een grote rol gaat spelen in de Nederlandse eredivisie. Springruiter Gerco Schreuder heeft zilver gewonnen bij de individuele wedstrijd. In de barrage reed hij foutloos en won nu van de ier O'Connor, die wel een fout maakte. Het was spannend tot de laatste seconde. Hij is snel. Die nam Schreuder. Nee. Dit gaat hij redden, O'Connor. Dit gaat hij redden, O'Connor. hij? Gaat... Nee! De balk vliegt eraf. De balk vliegt eraf. En dus is het Schreuder zilver. Die zilver pakt. Oei, Yes. De Nederlandse spring-equipe veroverde afgelopen maandag al de zilveren medaille in de Olympische Landenwedstrijd.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 Het besluit volgde op de onrust in de grensstreek van de afgelopen dagen. Zondag doden militante moslims 16 Egyptische grenswachters. In reactie daarop voerde Egypte afgelopen nacht een luchtaanval uit in de sinai woestijn In Denemarken stapte de leider van de rechtspopulistische volkspartij op. Partijleider Pia Kjersgaard was met haar standpunten over de islam en Europa... en met het gedogen van de kabinetten een voorbeeld voor Geert Wilders van de PVV... De Volkspartij gaf sinds 2001 verschillende keren gedoogsteun aan een centrumrechts minderheidskabinet. In ruil daarvoor kwamen er strenge immigratiewetten in Denemarken. Dan nog het weer. Aan het, eind, aan het begin van de avond wat lichte buien, maar het wordt snel droog. Ook morgen droog, vrij veel bewolking en af en toe zon. Het wordt dan zo'n 21 graden. Vrijdag en in het weekend loopt de temperatuur op en is er meer zon. ANWB-verkeersinformatie ah, met een viertal files op de A2 vanuit België naar Maastricht. Tussen Gronsveld en Maastricht 2 kilometer. En bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbregseplein 2 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Ook bij Rotterdam op de A20, hoek van Holland-Gouda. Bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. En in Brabant op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Daar staat tussen Gilsen en knooppunt Galder 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rijstrook is dicht.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 Het is uh, acht minuten over zes. De overname van Eredivisie Live maakt heel wat reacties los. We gaan zo kijken hoe het in Duitsland geregeld is. Maar eerst de verlenging bij de halve finale van het hockey. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Teck en Buzela Carrasso. Nederland, Nieuw-Zeeland. 2-2 na 70 minuten zijn ze alweer bezig, Gerard. Ze zijn alweer bezig. Bijna een minuutje alweer. Al iets meer dan een minuut zelf aan die verlenging. Die verlenging waarin een golden goal de regeling is. Als je scoort... Dan heb je in ieder geval zilver. Dan win je deze halve finale. Wie heeft de kracht? Wie heeft de macht? Welk team durft? Welk team durft Goed. hier aan te vallen? Nederland doet dat als eerste. Maar aan de andere kant, je moet oppassen hoor, voor die nieuw zeelandse vrouwen. Met die bikkel Katie Klin nu weer erin. Ik heb het al eens gezegd, ze krijgt een stik van Ellen Hoog. Uh, krijgt ze op de hoofd, een hoofdwond, een badmuts op. Ze speelt gewoon weer mee, alsof er niks aan de hand is. Ze is een gevaarlijke spits. Ze is een grote spits. En je moet uh, haar uh, niet uh, de bal geven in de cirkel. Want dan kan ze meedogeloos uithalen. Dat weet Nederland, dat weet de Nederlandse defensie, dat weet Kaja van Maasakken die bij haar staat, die de vaste verdedigster is van de. En die weten dat allemaal, dus zij wordt afgedekt, wordt afgedekt en nu is Nederland in de aanval via Eva. De goede op links, aanvallend, niet aanvallend, terugspelend. Ja, Willemijn Bos, wie heeft de macht, wie heeft de kracht, wie heeft het lef om nu te komen? Ik denk dat beide ploegen het wel willen, maar ja, je gaat het niet... niet... Zeg maar, je gaat niet alles of niet spelen. Nee, je mag ook geen risico je nemen. Moet, je, je moet wel risico nemen, maar je moet het wel op de goede manier doen. Je moet op de juiste momenten het risico nemen. En dat, ja, nou ja dat is afwachten afwachten wat uh, Nieuw-Zeeland nu doet. Nieuw-Zeeland in de aanval. Nieuw-Zeeland heeft uh, de aanval overgenomen van Nederland. Krijgt een vrije slag op rechts voor de cirkel. Vijf meter buiten de cirkel. De Nederlandse ploeg, behalve Kim Lammers, allemaal rondom de eigen strafcirkel. Rondom Kiepsel-Sombroek wordt de vrije slag genomen. Wordt kort genomen. Wordt uh, niet goed genomen helemaal. Dan draait uh, Stacy Stacey Mikkelsen draait met de bal weg. En uh, verspeelt hem over de zijlijn. Dan krijgt Nederland nu balbezit met in de aanval Kim Lammers, die helemaal diep gaat spelen, heel scherp gaat spelen in de richting van het doel van Nieuw-Zeeland. Dan moet Nederland nu snel dit spel verplaatsen, snel in de richting van Kim Lammers komen om te kijken of zij die golden goal kunnen scoren. Golden goal, dat is afgelopen als je scoort en dat is een gedachte die... Beide teams voor afschuwen natuurlijk. Die willen wel winnen, die willen hier absoluut niet verliezen. Nieuw-Zeeland heeft dat getoond met verbeten hockey, met gedegen hockey. Nederland heeft dat ook getoond met uh, wat creatiever aanvalspel, Maar het lukte allemaal niet zo goed vandaag. Ze speelden allemaal niet sterk. Het ging allemaal niet soepel en vloeiend zoals we gewend zijn van de Nederlandse ploeg. Het was vechten, vechten, vechten voor de Oranje Dames om zover te komen. Om op 2-2 te komen met Kitty Vermalen nu. Aan de bal, houdt de bal bij zich. 3-4 verdedigers van Nieuw-Zeeland bij zich. En uh, Kee Katie Kayla. Charlton, die pakt de bal af en die heeft hem gespeeld in de richting van die Klin, Die uh, gewonde speelster die er toch gewoon weer bij is, alsof er niets aan de hand is. Heeft Nederland nu achter in de zaak overgenomen. Maartje Goderie op uh, rechts in de richting van Ellen Hoog loopt de bal van de stick af. En Goderie in een uh, klein conflictje met uh, Samantha Charlton. Dat uh, is een klein duelletje dat even wordt uitgevochten. Nou, Dat levert niks op voor beide speelsters niet, want de bal is ver weg. En het spel wordt op rechts uh, bij de Nieuw-Zeelandse verdediging voortgezet uh, in de richting van die Katie die wordt te scherp gespeeld en Nederland uh, is... Raakt een balbezit, wordt de bal teruggespeeld naar Kaya van Maasakker. De laatste verdediger in de eigen cirkel van Nederland. Van Maasakker verplaatst het spel naar rechts, naar de Blaai. De Blaai in de richting van uh, Welten, wij Welten, maar die laat de bal van de stik aflopen. Daar kan ze niet bij komen. En elk Helen hoog is er niet op tijd bij, zodat Nieuw-Zeeland weer een balbezit is. Met nog 2,5 minuten spelen van de eerste 7,5. Langzaam, langzaam, langzaam gaan we denken aan die shoot-outs. Vijf uh, keer mag dan een speelster van de 23-meterlijn op de kiepster aflopen om te en dan kan je kijken wie uiteindelijk hier die Halve finale gaat winnen. Nederland of Nieuw-Zeeland. Zover is het nog niet hoor. Nog precies 10 minuten te spelen. 2,5 minuut in de eerste verlenging en dan daarna weer 7,5 minuut in de tweede verlenging. Is Nederland in balbezit. Op links Ellen Hoog voor. Komt de bal scherp voor, maar er staan veel verdedigers op dit moment in de Nieuw-Zeelandse cirkel. Te weinig Nederlandse aanvallers om daar iets mee te doen. En Nieuw-Zeeland verdedigt uit. Maar Naomi van As zet daar een stokje voor en doet dat uitstekend. Nu misschien een mogelijkheid oprecht voor wij wel. Er wordt goed aangespeeld door Eva de een van de goede zal nu in de richting van Naomi van As gaan. Die is uitgezworven naar rechts terwijl ze toch meestal via links opereert. Is het Naomi van As die de bal over de zijlijn ziet gaan via Nieuw-Zeelandse stik. En de in-push gaat nemen. Snel genomen heeft in de richting van Polkamp. Polkamp naar uh, Maatje Palme. Maatje Palme draait een keer om de bal heen om de Nieuw-Zeelandse verdedigers uh, een beetje in de luren te leggen. plaatst de bal dus niet naar rechts maar wel naar links. Komt de voorzet van hoog in de cirkel. En die is... Ja, gevaarlijk. Jazeker. Nieuw-Zeeland krijgt een vrije slag. En dan kijken we naar de klok en dan zien we dat er nog anderhalve minuut te spelen is. In die eerste verlenging van 7,5. Golden goal. Wie gaat er scoren? Wie gaat hier zilver pakken? Minimaal zilver pakken. Want dan heb je natuurlijk overmorgen altijd nog de mogelijkheid op de finale. Nederland of Nieuw-Zeeland? Het is 2-2. De eerste helft van de verlenging zit er bijna op met nog een minuut te spelen. Nieuw-Zeeland nu over de middenlijn. Daar moet, uh gedoken worden. Daar moet uh, verdedigd worden, want de Nieuw-Zeelandse aanval die is daar. Maatje Palmer loopt achter de bal aan dan komt Nieuw-Zeeland in de kop van de zinkel, maar laat de bal uh, te ver voorlopen en verdedigt Nederland uit uh, via Sophie Volkamp. Die bal gaat over de zijlijn en het is weer even rust in de Nederlandse defensie. Het was weer zo'n countertje wat uh, Nieuw-Zeeland dan speelt. Een counter waar Nederland moet, uh, bedacht op moet zijn, want daaruit kwamen al een aantal kansen voor Nieuw-Zeeland. Een corner kwam eruit die erin ging en ook het doelpunt van Nieuw-Zeeland. Want het levert voor Nederland problemen op. Als ze te veel in de aanval gaan, dan komen de gaten achterin. Dan komt de verdediging in de problemen. En dan is het Nieuw-Zeeland dat in balbezit levens- en levensgevaarlijk is. Komt de bal op de kop van de cirkel bij Naomi van As, die kan. Niet helemaal 100% uitverdedigd, dat wordt wel gedaan door Maartje Pauwme, Maar er is een overtreding begaan van Nieuw-Zeeland. Een wat rommelige fase op dit moment in de verlenging. Die verlenging die nog uh, op 70 seconden duurt, wordt de tijd even stilgelegd. Omdat er een uh, verbandje van een van de speelsters van Nieuw-Zeeland uh, over de knie... die heeft een knie in het verband. En dat stukje verband, dat ligt op het veld. De dus scheidsrechter vindt dat het weg moet. Dat is weg inmiddels. Het veld is nu helemaal schoon. En Maartje Palmer, die heeft ook gezien op de klok dat het niet zoveel zin meer heeft... om nu Aanvallend te spelen. Houdt de bal rustig bij zich. Het publiek, het oranje publiek, voornamelijk hier in het stadion, het hockeystadion. Telt af. De eerste 7,5 minuten zitten we erop. Willemijn Bos, wat voor inblik heb jij gekregen? Ja, beide ploegen zijn een beetje angstig om uh, te veel ruimte weg te geven. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Want uh, ja, één keer erdoor en uh, hetzelfde geldt ditje erin. Maar de moeite gaat meespelen. Ook, ook een rol, natuurlijk. Want je, het zijn zware wedstrijden. Dus ik denk dat. Uh, Misschien wel 7,5 minuten. Het is ergens overleven, maar het is ook ergens wel op het juiste moment toch, toch die actie inzetten. Dat dan moet, dan. Dan moet je niet meteen goed zeggen. Hoe, hoe ziet, ziet jullie er conditioneel uit? Ja, ik denk toch wel echt dat we zijn conditioneel echt sterk. We hebben er genoeg, uh, genoeg aan gedaan. Ze hard aan getraind. Ja. Was het een belangrijk ja. onderdeel? Ja. ja. Vooral omdat je tegen de We hebben het ook wel eens, wel eens echt uh, afgeschoten. Hè? Ja, ja. Ja, zeker. Maar nu zijn ze er blij mee. Je bent er nu blij mee, denk ik, ja, want zeker, zeker. tegen Nieuw-Zeeland heb je heel heb je veel fysieke nodig. kracht nodig. Heel veel fysieke kracht ja, nodig. Nou, zeker. we zijn weer begonnen, Willemijn. We gaan het weer allemaal volgen. We gaan eens kijken of Nederland in ieder geval dat Willemijn dan aangeeft, door kan komen. Want dat is een beetje wat er in beide ploegen heerst op dit moment. De angst om achter een doel te <lacht> En er komt een mogelijkheid. Een Nieuw-Zenandse vrouw die helemaal alleen voor het doel staat. Goed, en die vrouw. wordt van de bal gezet. En die wordt door Polkamp uh, verdreven. Dat wordt uitstekend verdreven. Dat was er toch eentje, hè, Willemijn? Ja, dat was wel een kans. Zo. So. Dat was een mogelijkheid. Ja. Dan was het was meteen boem afgelopen geweest als hij erin was gegaan. Nou, gelukkig is dat niet gebeurd en Nederland uh, gaat uitverdedigen via Maarten <lacht> Palmer. Hoge bal richting richtje van nou? Maarten Groderie. Dat zou je zeggen, uh, zou een gele kaart moeten zijn. Hè? Als je de bal boven de, stick, uh, boven de schouder speelt, maar dat wordt niet vergeven. Ja, ja dan komt hij toch wel. Ja, die komt toch wel. Dat, uh, ja, die kaart komt erbij. Nieuw-Zeeland gaat met 10 spelen, Nederland met uh, 11. Of het helpt? Je weet het allemaal niet, maar je hebt in ieder geval wat meer ruimte, denk ik, in de verdediging. Nu zal Nieuw-Zeeland uh, met die tien uh, vrouwen die er in het veld staan tegen elf Nederlanders uh, niet zoveel meer gaan aanvallen, mijn bos. Ik denk dat ze nu gaan spelen nee. op, uh, op de shootout. Nee, ik verwacht het niet. Ik verwacht niet dat ze echt nog gaan aanvallen. Ze willen hooguit denken dat als een keer iemand de bal heeft, die gaan zal gaan rennen, maar verder, zullen zullen voor de rest achter de bal blijven. Achter de bal blijven, dus verdedigen tegen Nederland. En kijken of Nederland dan een opening kan vinden. Met nog zes minuten te spelen is het 2-2 nog steeds. En zijn we op zoek naar een doelpunt. Nederland is op zoek naar een doelpunt natuurlijk. Om die wedstrijd te beslissen nog voordat de shootouts worden genomen. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Nog zes minuten, vier seconden te spelen. Met de bal op rechts bij Sophie Polkamp. Sophie Polkamp speelt hem nu terug. Nederland zoekt, kijkt waar de openingen liggen. Kaya van Mazakker uh, in de richting van Dirkse van der Heuvel. Komt die bal in de richting van Ellen Hoog. Maar die wordt niet bereikt. Wel een voetje van de Nieuw-Zeelandse speelster erbij. En neemt uh, Ellen Hoog die vrij snel. Komt de bal in de cirkel. Maar niemand, ook Kim Lammers niet. Uh, die uh, is uh, in de buurt van het doel van... Uh, Nieuw-Zeeland, wel te proberen dat wel. Maar het lukt allemaal niet. Dat is de mogelijkheid van Liederwijn, Walter! Dat moet een strafloos zijn! Ze werd op de stik geslagen. En ik denk als Nederland nu lef heeft, heeft dat ze gaan vragen. Ja, ze gaan, hem vragen. Ze gaan hem vragen. Vragen aan de Video Empire. En ik ben bijna overtuigd. Nee. Jij niet? Ja, ze gaan wel. Ja, ja ze, ze gaan, gaan hem vragen. Ja. ja, ze werd op de stik geslagen. In scoringspositie. Ik denk gewoon dat het een strafbal moet zijn. Dat moet een strafbal zijn, scheidsrechter. En de video empire gaat nu kijken. Max Kaldas maakt zich woedend beneden. Die zet, waarom zo'n scheidsrechter dat nou niet meteen ziet? En dan komt eindelijk dat gebaar. En dan ook, gaan we kijken ja. naar de video empire Lieden wij wel te wet in mijn ogen? Eh, Willemijn, Ja, ik weet niet ja, of ik, vind het, ook. ik, ik vind het ook. Ik vind dat het een strafbal is. Dat moet een strafbal uh, worden. Maar ja. Durven ze dat boven in dat hokje, durven ze te zeggen van, uh, jongens, een strafcorner is toch eigenlijk wel genoeg, hè? Nee, strafkorner durven ze het ja. niet te geven, jongens. Maar als het zo is, dan kan het toch gaan gebeuren. Dan, uh, zon het, ja, er is is. Sprake, het is weer sprake van interpretatie, maar, ja, ja, maar ja. deze vraag je wel, hoor. Ja, ze vraagt hem aan. Kijk, daar komt. Bam. Ja, bang ja. Bovenop de stick. Ja, zeker. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En is het, wie is de eerste vrouw die dat gaat doen, Maartje? Maartje, Maartje gaat dat doen. Wat een moment zou dat zijn, zeg. Ook voor een strafcorner is natuurlijk Maartje Palmer degene die met nog vijf minuten op de klok een heel belangrijke rol kan gaan vervollen. De Nieuw-Zeelandse ploeg staat heel demonstratief met zijn vieren rondom de kiepster van Nieuw-Zeeland. Dat is Bianca Russell. Die zeggen, nou het is een strafcorner, ze is er mag geen strafbal. Maar we gaan wachten af, het gaat weer lang duren. En dat vind, ik, uh, ja, dat vind ik wel aardig dat het zo lang gaat duren. Want dan is het toch ook niet helemaal duidelijk. Het publiek begint weer te klappen, het begint weer uh, slow handclap te doen. Omdat de video. -paar... Nee, de video -paar nee! niet met ons mee. Nee. nee. Nee, ze geeft gewoon. Nee, dat is echt ongelooflijk. <laughs> nou, je hoort de reactie. Oh. Ik hoef er niet zoveel meer van te zeggen. Het is geen strafbal. Het is geen strafbal. En dan zal Maartje Palmer denken... Nou, nou dan, in. dan ga ik hem er gewoon één keer ingooien. Poest dan gewoon die corner er maar in. Nou, ik wou dat zeggen. Die korner die moet je dan gewoon in. En dan uh, gaan we wachten. Gaan we wachten. Maartje niet gaat stoppen. komt hij? Komt Palmer, Palmer, Palmer. Naast, oh. naast, naast, naast, naast. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Wat een kans daar voor Nederland. En wat een rare beslissing van zo'n video-Empire. Dus, terwijl iedereen ziet... Een, ja, misschien... Nou, misschien hebben wij een te groot oranje Nee, nee, elemen. nee. Echt niet. Echt niet. Nou, misschien en toch ik, die Nieuw-Zeelandse zullen ook gedacht hebben... Uh, wij kijken met afstand, Gerard. Top, jij bent de kenner. Jij ja, bent wij kenner. kijken met afstand, maar dit was echt een strafbal. Hier hoef je nou, ja. geen uh, oranje hart voor te hebben, hebben wij nee. overigens ook. Maar als je hier met gewone gepaste afstand naar kijkt, ook in de studio... Ja. dan was dit toch echt een... Uh, op, het was niet opzettelijk, maar het was het volstrekt voorkomen van een... Nou ja, et cetera. Ik ben, ik, ben, ik ben blij dat jij ook een beetje verstand van hockey hebt, Tom. Ook, ook degene met het zwarte hart die had ook hier gezegd ja. dat het strafbal was. Maar we gaan gewoon ga verder. Door, ga door. We gaan gewoon verder, hoor. Nog vier minuten te spelen. De mogelijkheden zijn er nog. Ook voor Nieuw-Zeeland moet, uh, moet ik toegeven. Die nu aanvallend speelt. Die nu aanvallend speelt op rechts. Uh, en doet dat uh, met uh, Stacy Mikkelsen. Stacey Mikkelsen verspeelt de bal aan uh, Dirkse van der Heuvel. Dirkse van der Heuvel naar Ellen Hoog. Ellen Hoog, we houden de bal bezig aan de linkerzijde. Steeds bezig. Nu naar de 23-meterlijn. Wie gaat er mee van Nederland? Er is niemand mee. Er is niemand mee. En die bal gaat dan ook... Uh, ja, nergens naartoe, maar hij kan ook nergens meer naartoe. De enige die nog een beetje vrij stond op rechts en die probeerde Ellen Hoog dan wel te bereiken dat is uh, maatje Goderie, maar die werd dan niet bereikt via een uh, stik van Nieuw-Zeeland, maar wel balbezit inmiddels voor Nederland. Met op het middenveld, maatje Palmer, maatje Palmer. Wie staat er vrij? Wie staat er vrij? De bal gaat rechtstreeks naar een Nieuw-Zeelandse verdediger. Ze levert hem gewoon in, maatje Palmer, en dan betekent dat Nieuw-Zeeland via Kaila Charlent eruit kan komen. Charlent speelt de bal op rechts. Uh, speelt de bal op rechts waar klaar staat Charlotte Harrison. Charlotte Harrison teruggespeeld en weer terug de bal gekregen. Merel de Blaai nu in de problemen. Gaat de bal in de cirkel en daar redt de Polkamp de bal toch wel voor Nederland. omdat er een Nieuw-Zeelandse vrouw helemaal vrij op de cirkel. En de, weer zo'n bal die door de cirkel schiet. Een tip in en dan ben je er geweest. Maar de Nieuw-Zeelandse stick raakte de bal niet. Wel een Nederlandse stick. En hij gaat over de achterlijn. En is in de corner op links. Kijken we naar de klok. 2 minuten 50 seconden nog te spelen. Kijken we naar de klok. Want die gaat nu meetellen. In het voordeel misschien wel van Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland. Wil die verlenging natuurlijk halen? Die wil de verlenging halen. Terwijl Nederland eh, nu de zaak wil forceren. Probeert te forceren via Kitty van Malen, maar die verspeelt hem. En dan komt een bal in de cirkel van Nederland. Merel de Blij speelt hem weg. Kan hem nergens eh, kwijt. Speelt hem een beetje in paniek, moet ik zeggen. Over de zijlijn. Was misschien niet helemaal nodig. Alhoewel er wel een Nieuw-Zeelandse vrouw om maar heen stond. Twee stuk zelfs lief. En uh, is zelfs Kim Lammers teruggekomen in de verdediging. Kim Lammers kan er niet uitkomen. Gaat nu jagen. Jaagt goed. Gaat goed, goed, gaat goed. Gaat goed. En nu kijken of er een Nieuw nee, Nederlandse gaatje nee, is te vinden voor uh, de Nederlandse aanvallers. Er Wordt de bal gespeeld. Oh. Kitty van Malen laat hem uh, opzij lopen. En die krijgt hij natuurlijk niet. Hij wordt niet aangeraakt, uh, de Willemijn, door een van de speeltjes van Nieuw-Zeeland. Dus is hij gewoon voor, voor Nieuw-Zeeland. Nederland speelde hem uit. Maar nee, dat gaat snel. Dat gaat snel via Charlotte. Charlotte speelt de bal weer. En nu dan? Nu dan misschien. Kijken wat er gaat gebeuren. Ellen Hoog op links. Kim Lammers voorin. Kitty Vermalen voorin. Wie sluit aan? Dirkse van der Heuvel sluit aan. We wachten een beetje op Maatje Pauw. Maar die sluit niet aan. Maatje Godrie gaat wisselen. In de slotseconden, uh, slotminuten. gaat Naomi van Ast erbij komen. Daar wordt gewisseld. Alles op alles gaat Nederland toch spelen hoor. In die anderhalve minuut. die er nog te spelen is. En nu is Nieuw-Zeeland weer compleet. De fase met uh, tien speelsels is voorbij. Geen schade voor Nieuw-Zeeland. Geen doelpunten dus voor Nederland. En we spelen nog steeds door. Anderhalve minuut uh, te gaan met Naomi. Omi van As aan de bal. Op rechts, helemaal kijken. Of zij iets wonderbaarlijks uit dat uh, slangenlichaam kan toveren. Met een actie die uh, wat op gaat leveren. Het levert niet meer op dan een lange hoekslag die ze zelf snel neemt. Komt de bal nu in de richting van de cirkel. Te vroeg gespeeld. zat een Nieuw-Zeelandse stik tussen en heeft Nederland een vrije bal. Kijken wat ze durven. Ze durven het niet. Ze blijven achterin hangen. Ze denken van nou, die drie aanvallers van Nederland, die gaan dat daar doen. Die moeten het maar versieren. Maar je zou kunnen zeggen, met nog 53 seconden op de klok: ja. allemaal pressen, ga allemaal, allemaal die cirkel in. Maar eens kijken wat er gaat gebeuren nu. Is Maatje Palmer nu aan de achterlijn? Krijgt Nederland een vrije Ado. slag. En dan moet Maatje Palmer de bal in de cirkel spelen. Komt de bolle kant. Nee, Bol de die kans. wordt niet gegeven, die wordt niet gegeven. Ze willen een video. Maar dat uh, kan niet meer. Veel, maar dat kan niet meer. Nee, die, is, die zijn we kwijtgeraakt, natuurlijk, bij die strafbal. Dat was de bolle kant. Had een strafcorner moeten opleveren. Wordt niet gegeven. Nog 28 seconden. We gaan straks weer met, al, met z'n allen aftellen. Met dat oranje stadion. Dat oranje hockeystadion hier in het Olympic Park van Londen. Waar we zitten te kijken naar die halve finale tussen Nederland en Nieuw-Zeeland. Nog 16 seconden. Het is 2-2. Dan krijgen we shoot -outs. Dan wordt het een, uh, ja, een pot, een Denk gelukpot je. die we gaan krijgen. Met de laatste mogelijk Boven de cirkel. Corner forceren. Gebeurt de bal gaat over de achterlijn. De seconden tikken weg. Het is verlenging voorbij. 2-7,5 minuut. 2-2 twee, twee is de stand. We krijgen shoot-outs en dat zal wel even gaan duren. Gerard, we dat Gerard, Gerard. Top, mogen top, wij top. vragen aan Willemijn Bos of Nederland veel geoefend heeft op shoot-outs? Of ze een volgorde bijvoorbeeld bepaald hebben of hoe dat nu gaat? Ja, je hebt... bent van tevoren, zijn er een aantal mensen zijn aangewezen, maar er zijn er niet vijf. Er zijn er acht of negen. En na elke training, elke keer shootouts nemen, partijtjes tegen elkaar. Er staat ook wat op, opruimen, uh, uh, bedienen tijdens het eten s'avonds. Er staat echt wel wat op. Ook om het, ja, toch iets... Ja, spelelement. Ja, en, uh, ja spelelement. Wacht en even, dus je moet je bedienen. Winnen. Als je de shootout verliest, shoot verliest, dan, uh, je... dan uh, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, dit is, hangt een beetje vanaf welke, uh, wat er die dag... Uh, wie wie denk deed. jij dat Max Kaldas gaat aanwijzen nu? Uh, Maak Paalman, Ome van As, denk ik. Uh, dan moet ik even kijken hoor. Uh, ik namelijk de Goede. Uh, Liederwei. Welten, Welten. Uh, En ik denk Ellen Hoog. Okay. En, en waar kijkt hij dan naar? Kunnen we daarop Op dit inzetten? moment? Waar kijkt hij dan naar? Nou, je kijkt ook een beetje, je mag ook zelf natuurlijk uiteindelijk zeggen van ik wil van Pagven Geffen kan ook nog. Kan ook zeker nog. Ik, ja, je mag ook zelf zeggen ik wil niet. als dus je zelf denkt van nee het wordt hem niet. Dan, dan, dan wil je hem niet. Ja want vertel even voor de luisteraar uh, hoe het in zijn werk gaat. Wat gaat er dus. zo precies gebeuren bij die shootout? Nou je keeper staat op de doellijn. speelster staat op de 23 meter lijn. En uh, dan heb je acht seconden om een goal te maken. Uh, wat er gebeurt als de bal buiten de cirkel is of over de achterlijn. Dan is het gewoon afgelopen. Um, Verder is het, als een keeper een overtreding maakt, dan kan het of opnieuw een shootout out zijn of een strafbal worden. Dat hangt er vanaf of het dus een opzettelijke overtreding is, waar in een wedstrijd ook een strafbal voor gegeven zou worden. Dan is het een strafbal. In, op het moment dat het een uh, ja, niet-opzettelijke overtreding is, dan wordt het een nieuwe shootout. En de rol van de keepster is dus heel belangrijk, Sombroek. Is dat een shoot-out-specialist wat jou betreft? Den Bosch, ja. kampioen van Nederland he, met shootouts tegen Sombroek. Ja, tegen Sombroek, ja. Maar het werden niet, ja, kampioen van Nederland niet helemaal, maar... Ja, um, kampioen van Nederland ja, wel, hoor. Ja, in, in de eerste wedstrijd alleen. Ja. Maar niet op de tweede wedstrijd, niet op shootouts, maar... Nee, oké, okay, oké. Okay. Ze gaat er zeker wel in, ze gaat er zeker wel wat pakken. Oké. Okay. Dus, en is zo goed in. Gerard, Nieuw-Zeeland, ja. hoe, hoe bijzonder is het dat Nieuw-Zeeland zo ver is gekomen? Ja, ik denk dat het heel bijzonder is. Het is een ploeg die de laatste jaren wel gedegen is gaan hockeyen. Ze hebben op de, Champions Trophy, uh, de laatste Champions Trophy uh, gelijk gespeeld tegen Nederland. Dat had al een teken moeten zijn aan de wand, denk ik. En het is een ploeg die... Uh... Die wel, die wel degelijk uh, goed hockey speelt dus, en ook wil hockeyen. Dat is het, wat ik het meeste opviel vandaag, was dat ze aanvallend wilden spelen. Het grote verschil met Groot-Brittannië was dat. Ze spelen zo'nzelfde soort spel, achterin op een lijn verdedigen, strak verdedigen. Maar ze proberen ook aan te, aan te vallen. Ze proberen ook doelpunten te maken. En ja, dat is op zichzelf een, een goede ploeg. Maar ik vind het wel verrassend, hoor, dat het 2-2 uh, is gebleven, of is geworden... Dat komt met name omdat ik vind eigenlijk dat Nederland niet echt heel erg goed gespeeld heeft. Je had het idee dat de organisatie een beetje zoek was. Ja, vanaf het begin af aan geschrokken misschien wel van die. Uh, en ik, ik noem nu even wat namen even, de goede Ellen Hoog. Van Geffen zie ik daar staan, Naomi van As, uh, Sombroek is erbij. mannetje Clarinda Sinnigen is erbij. En er moet er volgens mij nog één bij komen. Zit, Paalme, maar die zijn te, tossen. Ma, met Maartje Paul me is ook tossen de aanvoerder en die moet graag kijken en die moet kiezen uh, wie er gaat beginnen. Als je de tos wint, ga je dan eerst beginnen Willemijn? Uh, Um, ik denk dat we het allemaal beginnen met nemen. Ja, natuurlijk. Je moet altijd zien dat je op voorsprong komt en dat je de gelijkmakende beurt dan daarna krijgt. Kijken wat er gaat gebeuren met, uh, met die tos. Terwijl de Nederlandse, het Nederlandse viertal tot nu toe en met Kiepster Sombroek uh, al op het veld staat. Bij de manager Clarinda Zinnige. Heel gek is dat dat de manager moet doen, dat dan de coach daar niet bij mag staan. Het zijn weer van die rare regeltjes. Die coach gaat dan misschien wel hockey technische aanwijzingen geven. En dan verwachten ze dat die manager dat helemaal niet kan. En helemaal niet weet hoe het hockey in elkaar zit. Nou We weten allemaal dat Clarinda Zinnige, oud-keepster van het Nederlands helft... wel degelijk weet hoe hockey in elkaar zit. En met name natuurlijk met die sombroek kan praten. Dus ja, in ieder geval staat zij in het veld en niet Max Caldas. Uh, Maartje Pauwmer die loopt daar nu naartoe en het gaat gebeuren aan het uh, doel rechts van ons uh, Willemijn zo te zien. En en zien dat Nederland gaat beginnen als ik het zo bekijk. Ja, Nederland gaat beginnen met de shootouts. outs een Nieuw fenomeen. Voor het eerst op een Olympisch toernooi is het uh, shoot-outs die een beslissing moeten gaan brengen in deze halve finale. Tot nu toe waren het altijd strafballen. De kiepster van uh, Nieuw-Zeeland, Bianca Russell, staat op de lijn. En de eerste die de shootout gaat nemen voor Nederland is... ...is Naomi van As. Die gaat dat als eerste doen. Naomi van As tegenover uh, die kiepster van uh, Nieuw-Zeeland, die Russell. Janka Russell. Naomi van As krijgt nog wat aanwijzingen van de scheidsrechter. Niet gaan voordat ik gefloten heb. Bijvoorbeeld op de 23-meterlijn ligt de bal. Russell staat op de doellijn, de kiepster van Nieuw-Zeeland. En dat wachten we op Van As. wachten we op dat sluitsignaal. De Nieuw-Zeelandse dames die, uh, die leggen de armen om de schouders. De Nederlandse dames staan er naar te kijken. Naar Naomi Van As tegenover Bianca Russell. Het stadion is stil, wat uh, deze hele middag al een hoop lawaai heeft gegeven. En dat lawaai zullen we straks krijgen. En u zegt uh, Clarinda Zinnige van, wat is er nou? Waar wachten we nu op? Wat is er nu aan de hand? Waarom wachten we? Waarom wachten we met die shoot-out? Iedereen zit klaar. Iedereen is klaar. Bianca Russell, de kiepster van zelf. We wachten op de toeten van de jury natuurlijk. Die moeten zich er ook bij bemoeien. Komt Naomi van Ass. Naomi van As gaat scoren. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. Naomi van Ass. benut de eerste shootout. Het is één voor Nederland. De gelijknamige shootout komt van Nieuw-Zeeland. Kayla Charland. Kayla Charland neemt de gelijkmakende shootout voor Nieuw-Zeeland. En daar staat Josh Somboes op de lijn. Charland wacht en moet wachten kennelijk op een toeter van de jury. Of is dat nu afgezakt? Nee, het fluitsignaal van de scheidsrechter gaat nu tellen, denk ik. Of is het toch nee, weer die toeter? De toeter, toeter, moet. De toeter uh, is toch belachelijk? Dit is ja, oh, we mogen, daar gaan we. En daar gaat Charlam tegenover Sombroek. Charlam gaat niet voorbij. Ja. Maar het is nog niet voorbij. Er is een tweede kans. En zin... Ja, dan gaat de toeter weer. Oh. Het gaat mis. Het gaat mis voor Nieuw-Zeeland. En heel erg goed voor Nederland. En dat vinden we allemaal mooi. Dat vinden we allemaal prachtig. Is het Maatje Palmer die klaar staat voor de tweede? Shootout van Nederland. En uh, staat uh, Bianca Russell, de keeper van Nieuw-Zeeland, weer op de lijn. En dat zijn dan nu de regels, kennelijk. De jury toetert. Die telt die acht seconden af. En dan gaat er weer een toeter. En als hij dan niet erin zit, dan heb je hem als verdediger gewonnen. Daar komt Palme. Daar komt Palme. Ik denk dat ze meteen gaat uithalen. Ze kan er niet omheen gaan. Ze gaat er wel omheen. Ze gaat er wel omheen. Ze gaat de auto-bal bij ze. En scoort niet. Maar nu wel. Ja, op tijd. Op tijd, op tijd of niet op tijd. Ik weet niet of de toeter. Ja? Was het gelijk? Was het op tijd? Was het niet op tijd? Nou, eens kijken wat er gaat gebeuren. Dat is spannend. Nee, hij zit er niet in. Hij zit, hij zit er niet in. Het was te laat. Maatje maar mist. Het blijft 1-0 voor Nederland. Het blijft 1-0 voor Nederland. Het blijft 1-0 voor Nederland. En dan gaan we Wachten voor de volgende situatie. Die wordt, uh, komt Sombroek, Sombroek uh, tegenover. Die gaat erin. Ja, dat was niet tegenover Stacey Mikkelsen. Het is weer gelijk. Stacy Mikkelsen, die was het. Die kiepste Sombroek op het verkeerde week zetten. Eva de Goede is degene voor Nederland die het nu gaat doen met de Russell Russel op de lijn. En dan wachten we weer op die uh, toeter, de toeter van de jury. Belangrijkste onderdeel van de shootouts natuurlijk, want zij tellen de acht seconden af. En als het dan niet gescoord is, gaat Eva de Goede, gaat Eva de Goede. En die scoort gewoon. Ja, ja die pakt die bal op en die zegt niks. Ik ga helemaal niet het duel met die kietster aan. Ik knal hem er van de kop van de cirkel in. Boom, raak. Nederland leidt met 2-1. Maar Nieuw-Zeeland heeft de gelijkmakende. De gelijkmakende shoot wordt voor Nieuw-Zeeland. En daar gaat, gaat Sombroek op de lijn staan. En wachten we weer op de toet. Dan gaan we weer kijken wat er gaat worden. Daar gaat hij. En daar komt, uh, komt de bal, daar komt de bal, daar komt de bal, daar komt de bal. Sombroek gaat liggen, ga liggen. Ja! ze daar! Ze stopt de bal. En dat betekent dat Nieuw-Zeeland uh, deze mogelijkheid mist. Dat het 2-1 blijft. Uh, en uh, Sombroek uh, precies op tijd ging liggen. Op het moment uh, dat uh, er werd geschoten. En gaat. Het, wordt het is het Nederland via Margot van Geffen die de vierde wonde van de shoot-outs. Margot van Geffen wacht op de toeter tegenover Russell. Kiepster-Russell komt er nu uit, want hij denkt dat gaan we niet nog een keer. En die onderschept hem uitstekend. Van Geffen houdt de bal. Een beetje te lang bij zich, houdt een beetje te bal lang bij zich. En dat betekent dat Nederland de vierde shootout mist. En nou kan Nieuw-Zeeland weer langs komen. Langszij komen via de Anita Punt. Anita Punt op de 23 meter lijn. Anita Punt tegenover Joyce Sommel. 2-1 staat Nederland voor. De gelijkmakende vierde shootout. Het is wel een spannend spelletje moet ik zeggen. Daar gaat, uh, gaat Punt, Punt tegenover Zombroek. Zombroek liggen. Ja. Uitstekend. Ja, dat doet ze goed hoor. Die kleine kiepser van Nederland. Dat doet ze uitstekend. Ze dwingt uh, Anita Punt uh, naar links. En op het moment dat dan uitgehaald moet worden. Want acht seconden zijn natuurlijk niet zo gek lang. Op het moment wow. dat uitgehaald moet worden. Dan uh, gaat ze liggen. En dat betekent dat nu Ellen Hoof de halve finale kan beslissen. Ellen Hoog heeft het zilver, het minimale wat hierin zit voor Nederland. Het uh, zilver vandaag. Goud komt pas overmorgen. Ellen Hoog heeft dat op de stick. Want als die gaat scoren, dan wint Nederland de shootout van Nieuw-Zeeland. Hoog, hoog, hoog. Kom op. Gooi hem erin nu. Ze gaat weer de verkeerde Ja! Gescoord! Ellen Hoog. En Willemijn Bos is helemaal gek geworden aan. Willemijn, het binnen. Ja! Dat een beetje van jou ook hoor. Heel Hij is Absoluut van jou over. Heel klein beetje. Je hebt zo lang meegedaan in die hele voorbereiding. Wat moet jij blij zijn? Wat moet je blij zijn? Dat ja. moet je blij zijn. Ja, ik ben echt heel blij. Ja. Echt heel nou, blij voor. Ik zei het toch. Nederland wint met shootout. De zilveren medaille, want die hebben ze in ieder geval binnen. Ze winnen van Nieuw-Zeeland. Uh, het was 2-2 na 70 minuten hockey. En het wordt 3-1 in de shootouts. De laatste van Nieuw-Zeeland hoeft niet meer genomen te worden. Nederland heeft het binnen. En nu gauw denken aan die gouden plak. Dat moet er gaan gebeuren. Even, heel even feest vieren. En dan gaan denken aan overmorgen. En wie de tegenstander wordt? We gaan het hier straks zien, Willemijn. Groot-Brittannië tegen Australië. Ja. Een van de twee. Maar dit is binnen, hè? Ja, dit is binnen. Het is lekker. Ja, is lekker. Ja. Nou, zo is het. Nederland, in ieder geval een medaille. wint van Nieuw-Zeeland in het laatste moment. Het had niet langer kunnen duren. Door het uh, oog van de naald Gerard de Groot en Willemijn Bos hoorden u daarmee, uh, komt Nederland in ieder geval straks op 16 medailles. Wij gaan eruit voor het uitgestelde nieuws van half 7. Jory Stubenitski.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 Steeds meer Nederlanders emigreren. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de eerste vijf maanden van dit jaar... ruim 52.000 mensen naar het buitenland verhuisden. In diezelfde periode vorig jaar waren dat er zo'n 47.000. Vanwege de economische crisis proberen vooral Nederlandse piloten... en mensen in de bouwsector in het buitenland een baan te vinden. In de Syrische stad Aleppo woedt een felle strijd tussen het leger en de opstandelingen. Militairen zijn de wijk Salaheddin met Russische tanks binnengetrokken... Een Syrische mensenrechtenorganisatie spreekt van de zwaarste gevechten in Aleppo sinds de opstand bijna anderhalf jaar geleden begon. En in Park Sonsbeek in Arnhem is een python gevonden. Een voorbijganger heeft het dier opgepakt, in een tas gestopt en naar de politie gebracht. Die heeft de python afgeleverd bij dieren te huis Arnhem. En daar weten ze niet hoe het dier in het park is terechtgekomen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Vanavond nog een paar buien. Vracht is het vrijwel overal droog. Er is nauwelijks wind. Het klaart op en op veel plaatsen ontstaan mistbanken. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. En morgen is het droog. Er staat een zwakke noordelijke wind. En de temperatuur bereikt zo'n 20 graden. In het binnenland nog een kleine kans op een bui. Een aardige zomerdag morgen voor Nederlandse begrippen. Na morgen blijft het droog, er is veel zon. Vrijdag waait de wind nog uit het noorden... waardoor de temperatuur opnieuw op een graad of 20 uitkomt. In het weekend draait de wind naar noordoost tot oost. Het wordt geleidelijk warmer, zaterdag 21 graden en zondag 23 graden. Na het weekend wordt de kans op een bui weer wat groter, maar het blijft vrij warm. Amwb Verkeersinformatie met file bij Rotterdam op de A15 vanuit de Europoort. Tussen Hoogvliet en Knopend Vaanplein staat 5 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. 10 minuten over half zeven. Natuurlijk gaan we zo terug naar de Riverbank Arena. De Nederlandse hockeydame speelden daar een weergaloos spannende halve finale. Nipt, nipt, nipt wonnen ze van Nieuw-Zeeland. En vrijdagavond dan spelen ze de finale tegen of Groot-Brittannië... Of Argentinië. En eerder op de dag was het Gerco Schreuder die Olympisch zilver veroverde. Het was de vijftiende medaille voor Nederland. De Twentse springruiter bleef in de barrage om de tweede plaats. Uiteindelijk foutloos met zijn paard met de toepasselijke naam Londen. Steven Dalebout zocht na afloop van die ook zo sterk en spannende rit Schreuder op. Ja, daar heb je er weer een bij. Ja, top. Had je die zien aankomen? Nee, zeker niet. Je, je, je... Je begint daar vandaag niet dat je denkt dat je medaille gaat winnen, maar ik had wel een super gevoel met hoe, hoe mijn paard de andere dagen sprong. En, en met dat gevoel uh, begin je vandaag en uh, kun je daar dan uiteindelijk uh, zilver medaille wat is gewoon uh, top. Dan kom je in die zenuwslopende barrage terecht. Um, en je moest als eerste rijden. Wat voor, wat voor plan ging jij toen hier de bak in? Nou, ik, ik heb uh, gedacht, ik, ik wou een snelle ronde rijden. Ik heb een snelle ronde gereden, niet alles of niets uh, ronde. En uh, oké, okay, Kian moest uh, daarna risico's nemen. Hij heeft mijn ronde wel gezien, dus hij wist wat hem te doen staat. En uh, oké, okay, hij kreeg dan een fout op de laatste, wat voor mij dan goed uitpakte. Uh, heb je daar nog naar durven kijken? Ik heb het een klein beetje gevolgd. Ja, en dan moment dat moment je, dat je zilver hebt. Uh, weer zilver. Um, ja, je komt nu met deze te, met, na deze spelen met twee zilveren plakken naar huis. Na een al heel erg lange, mooie sportcarrière. Maar dat, dat moet een geweldig gevoel zijn. Ja, ja, top. Top. Ik, heb, uh, ja, op dit moment, uh, ik sta er nog niet echt bij stil, denk ik. Maar het is, uh, ja, het is gewoon een supergevoel. Natuurlijk, naar de Olympische Spelen, je weet, is het uh, grootste toernooi in de wereld. En, en, en... Oké, okay, ja, je gaat eigenlijk niet met de gedachte dat je met medaille naar huis gaat. Als je dan met twee medailles naar huis gaat, is ja, is gewoon uh, heel speciaal. Aan de andere kant, ja, je had, in die eerste ronde had je een, uh, een tijdstrafje. Je ja, was ook eigenlijk wel heel erg dicht bij goud, hè? Ja, zeker, zeker. Maar uh, ja, okay, daar wil ik niet te lang bij stilstaan. Op dat moment, uh, in de eerste ronde, hij struikelde een keer wat me een beetje tijd kostte. En op het einde van het parcours moest ik voor mijn gevoel een keer iets tijd nemen... En um, dus ja, misschien als ik die tijd niet had genomen waar ik misschien een fout ga, had het ook anders uitgepakt. Dus ik denk dat we daar niet te lang stil bij moeten staan. Onwijs gefeliciteerd met deze tweede medaille. Hoe ga je deze vieren? Want je hebt het al in het, in het Holland Heinekenhuis gestaan, maar wat ga je nu doen? Ik heb nog geen idee. <laughs> heb je al een dansje in gedachten? Nou, dat is niet mijn uh, sterkste punt. <laughs> maar een drankje vanavond, dat moet ook kunnen, toch? Ja, dat gaan we zeker doen. De Radio 1 Sports -over. aan de lijn. En al dat sportgeweld vanuit Londen. Hier was er ook ineens wel groot nieuws in Nederland. Mediamagnaat Rupert Murdoch neemt de meerderheidsbelang in Eredivisie live. En daarmee zijn de uitzendrechten van het voetbal in handen gekomen van een groot commercieel tv-station, Fox. En de grote vraag is dan altijd weer... wat zijn de gevolgen voor de kijker? Blijven de samenvattingen te zien op het open net... zoals nu bijvoorbeeld bij de NOS? Politiek reageert verdeeld. PvdA en SP maken zich zorgen... en de VVD vindt het wel een redelijk goed idee. U kunt reageren via radio1.nl... op de stelling Eredivisie Voetbal hoort bij de NOS. De stand op dit moment is dat 67% het daarmee eens is. U kunt niet meepraten... maar wij gaan wel met een aantal mensen hierover praten. En de eerste met wie... Wij dat doen is de NOS-directeur Jan de Jong. Meneer de Jong, goedenavond. Hallo, goedenavond. Um, ja, die stelling: Eredivisie Voetbal hoort bij de NOS. Zegt u daar meteen ja op? Ja, maar niet te kosten uh, tegen elke prijs. En uh, het, is, het staat iedereen vrij om het natuurlijk te kopen. Maar ik vind wel dat wij een heel erg goed product neerzetten op zondagavond, uh, 7 uur. Dat daar 3 miljoen mensen elke week weer een heleboel plezier aan beleven. En uh, Eredivisie en NOS past elkaar als een goedzittende jas ofwel als een schaatspak. Dat moet je niet uh, van elkaar willen scheiden. En als u nou nog één etage hoger kijkt, zeg maar, moet het in ieder geval op een open net blijven? Is dat sowieso iets waarvan u vindt dat het op, op een publiek net moet, te zien moet blijven, ons voetbal? Ja, omdat ik wel vind dat het uh, Eredivisie voetbal van ons allemaal is... En dat het ook op een redelijk tijdstip te zien moet zijn. En uh, de neiging is als Murdoch ergens uh, binnentreedt in een land. dat de voetbalsamenvattingen op een veel later tijdstip uh, te zien zijn. en ook veel korter. Ja, en en dat ik dat zou ik... het heel erg mooi vinden als het op zondagavond 7 uur uh, blijft. En ik zou het nog mooier vinden als dat bij de NMS blijft. Ja, want, want de ervaring in andere landen leert dat het dan wel op een open net blijft... maar vaak op momenten dat vele liefhebbers ongeveer al slapen? Ja, en waar, hoe komt dat nou? Omdat Murdoch natuurlijk geweldige bedragen garandeert aan die clubs. En die bedragen moeten wel door iemand opgehoest worden. Dat betekent dat hij meer abonnees nodig heeft en hogere bedragen per abonnees. Dus de kijker moet meer gaan betalen voor het voetbal. En hij denkt dat hij dat alleen maar gedaan krijgt... door het voetbal op het open net schaarser, exclusiever en minder zichtbaar te maken. Ja, Anouska van Meeltenburg is Tweede Kamerlid voor de VVD. Daar hebben wij ook contact mee? Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u? Hoort de Eredivisie Voetbal bij de NOS? Of zegt u, ach, dat kan eigenlijk uh, ook gewoon betaald televisie gaan worden? Nou, ik denk dat heel veel mensen het heerlijk vinden dat ze op zondagavond naar NOS uh, Studio Sport kunnen kijken. Dus in die zin uh, gevoelsmatig uh, denk ik dat heel veel mensen het vinden dat het daar gewoon moet blijven. En hoe zit dat bij u, politiek gezien? Oh, nou ja, weet u, als er, uh, uh, ik ben het eigenlijk gewoon heel erg eens met uh, Jan de Jong... die zojuist zei van, ja, niet ten koste van elke prijs. Ik denk niet dat uh, de publieke omroep nu als kerntaak heeft... Uh, de, de, de samenvattingen van, van betaald voetbal uh, van de eredivisie uit te zenden. De kerntaken zijn het brengen van nieuws en achtergronden bij het nieuws, cultuur... Uh, dat zijn toch zaken waarvan je zeker weet dat die op commerciële uh, zenders niet of onvoldoende aan de bod komen en dat je dat moet garanderen op de publieke uh, uh, uh, zenders. En zegt u daarmee dat sportnieuws geen nieuws is? Sportnieuws is natuurlijk nieuws. Maar een samenvatting maar, maar van een, samenvatting. een wedstrijd ajax psv bijvoorbeeld... om het landskampioenschap? Nou ja, het nieuws zit in het NOS Journaal, denk ik. Hè. En ik geloof niet dat daar de uitzendingen worden uitgezonden. Dus u uitgezonden. zegt, dan kan daar uh, de uitslag verteld worden en geen samenvatting. En dan ben je er nou, eigenlijk weet ook. U, ik vind dit wel heel erg vooruitlopen op allemaal midsen en maren. Als het voor een betaalbare prijs op de publieke omroep kan worden uitgezonden... dan ben ik daar geen tegenstander van. Maar het mag niet ten koste gaan van andere dingen... die anders helemaal niet te zullen zien zijn op televisie. We gaan nog even uh, terug in de tijd met onze derde gast. 1996, Sport 7 werd opgezet. Er werden grote bedragen beloofd. Gaston Sporre, u was toen voorzitter van FC Zwolle. En nadat Sport 7 uh, klapte en uh, een aantal leden van het sectiebestuur op, uh, stapte, heeft u puin geruimd en een nieuw bestuur destijds bij elkaar gezocht. Uh, vindt u dat er enige vergelijking is tussen wat zich toen heeft... Goedenavond overigens, uh, sorry daarvoor. Maar vindt u dat er enig, enige uh, overeenkomst uh, te trekken is... tussen wat zich toen, 16 jaar geleden, afspeelde... of wat u nu uh, de berichten die u nu bereikt? Ja, de, de vergelijking die onmiddellijk uh, opkomt is dat er uh, vreugde aan voetbalzijde is. Dat was ook in de tijd met, met Sport7, toen ook de eerste verdragen daar uh, wereldkundig werden gemaakt. Er waren ook allemaal vreugde dansen aan, uh, aan de kant van de voetbalclubs. Alleen, ik denk dat uh, het vervolgverhaal dat achteraan kwam... Uh, dat dat iets is waar men zich uh, terwege regenschap voor moet geven. In die zin, dat men niet in de val moet gaan trappen die uh, in de tijd ontstaan is door, door Sport7. En wat is die val die nu dan ook weer zou drijven? Drie dingen. Eén, het contract wat toen door uh, zeer respectabele mensen met zeer respectabele bedrijven is afgesloten. Dat gaat heel veel weg van gatenkaas. Daar heb ik het op zoek gemeten, want toen de zaak omviel, toen was de exit, was er eentje waarbij uh, de clubs uh, met de gebakken peren bleven zitten met onbetaalde rekeningen en er waren al uitgaven gedaan. Dus ik denk dat dat punt één is, dus ik hoop dat men op dat punt alle zorgvuldigheid betracht heeft om uh, tot een heel goed contract te komen aan alle kanten is, is bekeken. Twee is het punt dat uh, uh, de clubs die hebben op dit moment uh, ja, blijk gegeven van, van een zekere vreugde. En ik kan me heel veel voorstellen, want het is een langjarig contract. Er ligt een fundament onder betaald voetbal. Alleen wat dan de eigenschap van het betaald voetbal is, dat men soms een keer de neiging heeft om heel snel geld uit te geven. We zagen ook in, in de 90 jaren, toen de eerste bedragen bekend werden, waren toen nog dacht ik, toen zag je gelijk dat er één of twee etages bovenop het salarisgebouw kwamen. Dus ik werd dat in één keer een flinke... Salarissen werden betaald en werden geld uitgegeven aan, aan uh, zaken als, als, als, uh, als gebouw, et cetera, et cetera. En toen in één keer daar een, een kras doorheen kwam, toen bleek in één keer dat het betaald voetbal dat moment met, ja, met schulden kwam te zitten. En als laatste is denk ik het punt, en dat zie je een beetje in het lenteakkoord terug. De politiek leest op kranten, kijkt ook natuurlijk iets wordt op de radio, en als je ziet dat de voetballerij blij is... Dan zal men ongetwijfeld genegen zijn om op bepaalde momenten bepaalde rekeningen bij de voetbal neer te leggen waar het gaat om de veiligheid. En dat zijn ook rekeningen die, die toch vaak een flink aanzien kunnen krijgen. En uh, dus er is enige waakzaamheid geboden om niet altijd bunt te zijn, hand op de knip te houden, zakelijkheid aan de dag te leggen. dat is nog niet de sterkste ontwikkelde eigenschap in de voetballerij. En zegt u dan eigenlijk daarmee dat de Eredivisie voetbal beter bij de NOS af is? Nou kijk, ik denk dat het weinig verschil uitmaakt of het, of het uh, beter bij de NOS is of bij een meneer Murdoch. Waarbij ik wel wil zeggen is dat de Nederlandse kijker heeft van oudsher de neiging om weinig geld uit te geven. ...voor iets wat, wat eigenlijk in zijn of haar ogen goedkoop moet zijn en uh, al beschikbaar. Het bekende voetbal met het bord op schoot is denk ik toch een mantra in de Nederlandse samenleving. En we zitten iets anders in elkaar dan Engeland en Duitsland... ...waar toch hele andere looplijnen in het Middenlandschap landschap zijn. Dus ik denk dat dat... Weinig, uh, weinig verschil heeft, gemaakt. Het gaat erom of, of de nieuwe uh, mediamagnaat, uh, of die bereid is om de sympathie van het publiek om dat dom die te houden. Hij heeft een eerder 50% aandeel, heb ik begrepen, in Eredivisie in Live. En ik denk dat het de grote kunst is. Voor, uh, ...voor de voetbalwereld, voor de Eredivisie uh, Live en Club die erachter zitten... ...om toch de sympathie van volksgunst te houden. En dat zou kunnen betekenen dat men op een hele ja, nette manier... ...omgaat met de publieke belangen. Voetbal is volksgoed en het zal helemaal niet zo slecht zijn... ...om die zaak gewoon bij de nos te laten. Meneer de Jong, eh, nog even voor de helderheid. U als NOS-directeur. Eh, dat Eredivisie Live eh, krijgt nu dat bedrag. Daar kopen ze het voetbal voor. En u onderhandelt weer met hen voor hoeveel geld u dan die samenvattingen krijgt? Ja, maar even voor de duidelijkheid en voor de luisteraar. Um, het kan natuurlijk ook zijn dat Murdoch gewoon betaaltelevisie doet... en de NOS de open net samenvatting. Dat kan dat en zeggen. en. En het hoeft niet of-of ja. of te betekenen. Nee. Ik denk dat uh, het bericht van vandaag slechts een begin is... Van het feit dat Murdoch voet aan wal zet in Nederland. En dat het heus niet eindigt bij alleen maar betaaltelevisie. Ik denk dat hij zijn vleugels wil uitklappen. Uh, en dat hij ook gaat kijken naar open net zenders. Dat is mijn verwachting. Dat het dus niet hierbij blijft. Maar dat hij een veel grotere greep zal gaan doen in het medialandschap in Nederland. En, en twee, twee, wat heeft hij dan op het oog? Ik denk dat hij een open net zender erbij wil, een en dus, nieuwe. Een nieuwe of een bestaande. Dus dat hij misschien kijkt naar overname RTL of overname SBS. En twee, wil ik ook nog even kwijt, is dat uh, tot nu toe... en dat is waarom de clubs ook zo klagen... er relatief heel weinig geld uitgegeven wordt in Nederland... zowel door SBS, RTL als publieke omroep als uh, achter de decoder... aan sportrechten. Dat is, als je dat in Europees perspectief uh, uh, bekijkt, een heel laag bedrag. Dus ik begrijp wel dat de clubs nu heel erg blij zijn... met belangstelling uit het buitenland... Alleen uh, uiteindelijk moet iemand wel dat bonnetje oppakken en betalen. En ik denk dat het, uiteindelijk het voetbal een stuk duurder wordt voor de consument dan dat het nu het geval is. Linksom of rechtsom, of de samenvattingen nou wel of niet bij de NOS te zien zijn, dat is wel de uitconclusie van vandaag. Ziet u dat ook uh, gebeuren, mevrouw Van Meeltenburg? Uh, ja, nou ja, weet je, je kan van alles gaan bedenken. Uh, het begint ermee dat het hele medialandschap natuurlijk, uh, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk over de hele wereld, gigantisch in beweging is. Dus er is van alles aan het veranderen. Um, uh, dus ja, um, ik heb geen idee wat hierachter zit. Voorals vooralsnog uh, uh, begrijp ik dat er een deal gesloten is... om alleen maar betaald voetbal uit te gaan zenden achter die code. Wat eigenlijk in Nederland al vier jaar gebeurt. Hè? Want het is niet zo dat de NOS alleen recht heeft. Uh, ja, alleen op de samenvattingen, maar niet op de wedstrijden. Dus vooralsnog gaat er weinig veranderen. En wat er verder gaat veranderen in het medialandschap... Nou, ik, ik, ik, ik denk dat er wel waarheid zit in de woorden van... Uh, van, ...van meneer Jong, maar hoe zich dat precies gaat ontwikkelen, dat, dat weet ik niet. En in alle eerlijkheid, in Engeland, het is ook een groot voetballand... ...waar je ook echt van kan zeggen dat voetbal daar echt een, uh, uh, hoort bij die samenleving... ...daar zit het al jaren achter de decoder. Um, en, en daar zie je ook nog steeds samenvattingen uh, op zondagavond bij de, uh, bij de BBC. Dus uh, daar is er al een aardig uh, evenwicht gevonden tussen uh, het betaalbelang en het publiekbelang... En dus ik ben helemaal niet pessimistisch over dat het in Nederland niet ook gewoon op die manier kan. Het is natuurlijk ook gewoon een geweldige reclame als je, je geld krijgt... om te laten zien van nou, dit is wat er te zien is bij onze betaaltelevisie. Meneer Sporren, zegt u als u dit alles hoort, uh, mits goed begeleid en beter begeleid... dan een zestiental jaren geleden, zou iedereen wel eens een beetje winnaar kunnen worden? Behalve degene die dat uiteindelijk betaalt. Nou ja, ik heb begrepen dat uh, de bedragen zijn van die naart wat ik... Ik begreep althans vanuit uh, wat, wat berichten vanuit de clubs dat vijf dat clubs dat die, uh, kunnen rekenen om ongeveer een dag van onder de 8 miljoen, en dat de andere 13 uh, bedragen hebben die variëren tussen de 3 en 5 miljoen. Dat was in 1996 anders, was er geen top 3 of top 5, dat was er een top 3,5. Ajax, Feyenoord, PSV en Half-Vitesse. Want die had op dat moment ook enige ambities. Nou, de verdeelstelling zal ook de komende periode, denk ik, punt van discussie blijven. Maar goed, dat is een, een KNVB of een uh, voetbalfeestje wat men zelf moet oplossen. Ik denk dat de grote kunst is om een hele ideale middenweg te vinden tussen de decoder en, en het open net. En het open net, ja, dat kan beschikbaar zijn voor, voor een uh, NOS en dat kan beschikbaar zijn voor, uh, voor de, de, de, de, de commerciële zenders. Maar een Murder, als die slim opereert in een lans, in een voetbalpolder. Die, die, ziet dan Engeland en dan in Duitsland... Ik doe het verstandig aan om een middenweg te vinden... ...dat ook het publieke belang tot uiting komt. En uh, als men dat niet doet en men gaat eenzijdig kijken... ...naar de private belangen of naar, de, naar datgene wat er onder het de overblijft... ...dan ben ik bang dat de politiek gaat zeggen... ...voetbal, als u heel veel geld gaat verdienen... ...dan gaan we ook voor jullie straks een aantal rekeningen in de, in de brieven stoppen... ...die er ook uh, doen, die en dat kan zijn rond de belastingtoestanden die op dit moment speelt... Ja. ...en rond de veiligheidstoestanden... Mevrouw van Meeltenburg, is dat inderdaad een optie? Nou ja, er zijn in het lentekoord al uh, wat afspraken... Of, of, of is al een afspraak gemaakt... Hè, dat we gaan kijken naar, naar de kosten van de veiligheid rondom het stadion. Um, um, ja, ik vind het ook wel een beetje pessimistisch... om te zeggen van ja, het, wo het, wordt, uh, het wordt allemaal heel erg slecht. Want de ontwikkelingen in het mediagebruik... Die zijn toch ook gewoon dat mensen steeds meer gewoon alleen maar willen betalen voor datgene wat ze, wat ze krijgen. Die ontwikkelingen zie je ook uh, op internet. En, uh, dus ik denk dat dat wel, uh, uh, ja dat dat gewoon hoort bij modern uh, media gedrag. En nogmaals, weet je, Murdoch is niet de enige eigenaar van Eredivisie Live. Het zijn ook de clubs. De clubs hebben zelf ook deze keuze gemaakt. Dus ik neem aan dat daar stevig onderhandeld wordt, ook achter de schermen... tussen de meerderheidsbelanghebbenden van 51% en die 49% die van de club zijn. Meneer de Jong, tenslotte, is vandaag uh, een boot aangemeerd die al heel lang voor de kust lag... en waarvan iedereen eigenlijk wel wist dat die op een dag de haven zou binnenvaren? Ja, zeker. Dat is een hele goede samenvatting. Um, er komt een boot met een miljard binnen, dus, dus letterlijk het geld, uh, met, een leuke het, boot. Schip, het schip met geld uh, komt binnenvaren... Maar het is ook wel duidelijk dat Murdoch geen filantroop is, tegendeel zelfs. En dat hij uiteindelijk in de markt is om geld te verdienen. Nou, dat is heel goed, dat is ook zijn goed recht. Maar het is ook wel duidelijk dat hij die miljard en liefst nog meer uiteindelijk wil terugverdienen. En uh, dat is allemaal niet erg, dat is goed, maar iemand zal dat moeten betalen... Uh, dat mag allemaal achter de decoder. Waar ik voor pleit, en dat is niet alleen het belang van de NOS... is dat ik hoop dat er op een mooi tijdstip, liefst om zeven uur... liefst bij de NOS, samenvattingen te zien zijn voor jong en oud... voor alles en iedereen in Nederland. Dan zou ik helemaal tevreden zijn. En dan is het goed dat er een kwaliteitsimpuls komt in het Nederlands voetbal... omdat er veel meer geld beschikbaar komt. Wij gaan u danken, Jan de Jong, voorzitter, of sorry, directeur van de NOS, Anoushka van Miltenburg... Tweede Kamerlid van de VVD en Kastonsporen, oud-voorzitter van FC Zwolle... en een leven lang in voetbal en besturen. U, uh, alle drie zeer dank voor het feit dat u mee wilde werken aan deze discussie. Nog even naar de uitslag, hè? De ja, die is volgens mij ongewijzigd. Ik kijk nog even. U kunt de hele avond stemmen. www.radio1.nl 67% is het nog steeds eens met die stelling dat ERI Divisievoetbal bij de NOS hoort. Er zijn nu 400 stemmen uitgebracht. En zo als gezegd, u kunt de hele avond nog stemmen. Wordt Goed dat we uh, ja. ja, we hebben een paar uurtjes achter de rug. Hectische, hectische we sport het uren, nieuws en allemaal maar de al. hele tijd. Gerko Schreuder was de man die dus uiteindelijk voor de eerste Nederlandse medaille vandaag zorgde. En daarmee ons totaal op 15 medailles bracht. Vijfmaal goud. Het was de vierde zilveren medaille. En met zesmaal bron zitten we op 15. En de hockeydames een thriller na shootouts door. 3-1 winst in de shootouts tegen Nieuw-Zeeland, de underdog. Betekent dat Nederland vrijdagavond om het goud gaat spelen. En in ieder geval dus ook voor de zestiende medaille. De kleur daarvan is op dit moment nog onduidelijk. Daarmee is het aantal, zeg ik u nog maar eens even, van Peking op dit moment geëvenaard. En dan moest er geloof ik nog eentje bij. Ja. En dat zit er ook nog wel in. Morgen hebben we opzijlopende paarden. Dat gaat zeker ook een medaille opleveren, de dressuur. Wij uh, gaan richting zeven uur. We kunnen het nieuws eindelijk gewoon eens even op de tijd zelf uitzenden. Tot zo.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 Muziek en theater rond de gracht. 1 tot en met 8 september. Kijk op beeldvanoverijsel.nl. Dit is Radio 1.